als je nou echt officieel beginnen, dan is jij de spontaniteit eruit en dan ga ik mijn radiosteem weer aanzetten. Ja, maar die heb ik wel aan. Oh, sorry, had ik niet moeten zeggen. Dat Nog steeds? Ik ben hyperbewust. Ja, gaat vanzelf. Het is gewoon omdat ik wat harder praat misschien. Misschien, weet Is dat niet. het enige verschil? Nee, er zit iets anders in stem. Laat het erover ik hebben. Ken je, ik ken je gewoon te goed. <laughs> <laughs> ik ken je gewoon te goed om het te herkennen, denk ik. Ja, maar het is toch... Ik ook niet geforceerd overkomen. Nee, je komt absoluut niet geforceerd over. Het is gewoon net iets anders. Misschien dat je net iets beter gaat articuleren of zo. Ik weet het niet. Kan niet ik kan mijn vinger er niet op leggen. Dat lijkt me wel goed. Normaal mompel ik heel erg. Dat is waar. <laughs> dat is waar. Anyway. Uh, ja. Tijd voor? Tijd voor Tarot. Ja, laat... Tarot of Tarot? Ja, laten we daar gelijk maar mee beginnen. Ik zeg altijd Tarot. Ik heb het opgezocht. Oh, oké, okay. wat is ja. het? Oh, jij zegt tarot. Ik zeg trot. Nou, dat is helemaal niet waar, want toen je binnenkwam... Ja, toen zei ik tarot, maar ja. dat was omdat ik jullie die, die insteek hoorde aanpakken. Oh, dat is grappig. Nou, wat dat deed ik dus precies... Ik zei het daarna ook zo, tarot, ja. omdat jij het oh. zei. Maar wat is dat? Is dat tarot? Nou, het zit zo. Nou, tijd voor tarot klinkt ook beter. Tijd voor tarot ja. klinkt een beetje... Tarot. Ik zou zeggen, laten we, het, laten we het voor de uitzending even houden... of in ieder geval voor dit praatje op tarot... Oké. Okay. Want ik heb een site gevonden en daar kan je luisteren. Nou, wat, hoe mensen woorden wat, uitspreken? Ja, hoe mensen in verschillende talen het woord tarot uitspreken. En alles, behalve de Nederlandse, is tarot. Ja? Dus met een, met een, met een stille T aan het einde. Ja. ja. En de Nederlandse was tarot. Tarot? Tarot of tarot? Ik denk tarot. Tarot. Tarot. Tarot. Tarot. Ja, de meest gebruikte... Uitspraak is tarot. Ja. Maar het klinkt... Ik vond dat vroeger altijd een beetje uh, te chic klinken of zo. Ja, of of oh, te geaffecteerd of zo. de rot vind ik ook altijd een beetje een soort van... Eh, rot. Ja. Maar, nou ja. Rot. Ja. Oké, okay, tarot. Dus we houden Voor het deze, op, op ja. tarot. Maar uh, ja, waar het woord vandaan komt, heb ik ook nog uh, naar gezocht. Maar dat is uh, onbekend. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel een goede. Daar hebben we het over nagedacht. Ja, nou, je had het uh, in Italië in de 15e eeuw. Dat is zeg maar de 1400 tot 1500. Dat is het, Ja, 15e eeuw. Was het een kaartspelletje in Italië? Voor volgens mij alleen maar rijke mensen. Want die kaarten, nee, nou ja, in ieder geval de kaarten die zijn overgebleven uit die tijd. Die zijn allemaal heel, heel chic en met goud en, en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dus er wordt vanuit gegaan dat rijke mensen het in ieder geval speelden. En dat heette Tarocci. Okay. Waar dat woord vandaan komt, dat is, is het onbekend. Uh, onbekend. Maar daar, daar komt het woord tarot vandaan. En, is, en ja, is een van de, van de bakermat van, van kaartspelen. Zeg maar. Je hebt, uh... Ook van de normale kaartspelen? Nou, het is niet zo dat tarot voortkomt uit het normale kaartspel. Het is meer dat ze samen zijn uh, opgekomen door de geschiedenis heen. Dus ze zo, dus bestonden naast elkaar. En volgens mij is het zo dat het gewoon het kaartspel wat wij kennen. Nou, dat was ook gewoon populairder, zeg maar. En eigenlijk uh, uh, ja, tarot uh, zelf, dat werd pas tarot. Nou, daar gaan we het eigenlijk, ga ik het even nu over hebben wanneer dat, en hoe dat tarot werd, zeg maar. Maar dat was dus ook een, een ander soort van kaartspel. Je kan ook wel regels daarover vinden. Mm -hmm. Misschien moeten we ooit eens een keer een potje spelen. Maar dat was gewoon een kaartspel als in dat je kan bridgen of weet ja. ik veel wat. Gewoon een speelspel. Gewoon een speelspel. Nou heb je met uh, tarot... Het was eigenlijk verdeeld in, in de major, major arcana. Major, minor, de minor, arcana, minor ja. arcana. Ik probeer het zoveel mogelijk in het Nederlands te doen, maar... De <coughs> volgens mij grote, de grote kleine, en kleine arcana. Ja. Ja. Arcana is Latijns voor geheim. Oh, zie je echt. Ik, weet, ik leer nu al dingen. Goed, hè? Ja. En... Um... De, de, zeg maar de, de die minor arcana, die komen eigenlijk gewoon heel erg overeen met wat je gewoon kent van de, van een normaal kaartspel alleen je hebt niet uh, schoppen en ruiten en harten en uh, maar je hebt daarvoor heb je ja, zwaarden en, en de bekers munten en cups inderdaad ja. bekers en de ziet ik ben nu in de war want ik dat ja, huidige tarot is beweging te maken ja nee iets met twijgjes. maar ik heb nu een tarot, tarot ik zeg nog steeds de rot af en toe oh ik heb hem hier uh, de pentagrammen zwaarden ja, en hier zijn er dus... Staven. Ook oh, staven, ja, en de cups. Ja. ja. Nou, daar zijn ook nog wel wat verschillende interpretaties van geweest... door de loop van de tijd. Maar dit is een beetje wat de standaard is geworden voor tarot. Ja, en inmiddels met de huidige tarotspelen die er worden gemaakt... Die ik, heb, uh, die ik heb gezien... wordt dat ook wel weer een beetje losgelaten, die uh, standaard symboliek. Uh, als je kijkt naar de, de tarotkaarten, wat er allemaal op staat... Ik vond het wel gaaf, hoor, want, uh, om het daar een beetje in te verdiepen. Maar, um, het is eigenlijk gewoon een soort van uh, levensweg. Dus je hebt... Uh, het begint een beetje met uh, de, de... Oh, shit, ik moet echt de Nederlandse dingen erbij pakken, eigenlijk, hè? Zeg, waar, zeg het? Uh, de... De, de, de fool. Oh, ja. De dwaas. Uh, de dwaas, ja. Uh, dat zijn de eerste kaart. En zo gaat het naar, de, naar de, de goochelaar, de magician, magier. En zo gaat het omhoog naar politiek, uh, naar religie... En dan krijg je daarna wat meer, wat meer krachten en concepten, zeg maar. De wereld, dus, uh, de zon. Nou, de wereld is de allerlaatste Het is de juist. allerlaatste, oh ja, oké. Okay. En de zon en de maan ook. Dus ja. je krijgt eerst, zeg maar, de uh, lovers en de chariot. Oh ja. Um, en uh, gerechtigheid en het uh, wiel van fortuin en dat soort dingen. En, de toren. En, en daarna komen inderdaad... Uh, Oh, de, toren. de toren is ook een van de latere. Dat, dat, dat, dat concept het concept wordt dan maar steeds groter en ja, steeds en abstracter, dolt, zeg en, maar. Uh... En bij elkaar vormt dat eigenlijk een soort van... Uh, de beschrijving van het, van het hele leven. En, uh, inclusief alle elementen, die zijn ook nog aan toegevoegd. Maar goed, dat was het uh, ooit niet. Het, was dus, het is eigenlijk een soort van voorloper van Bridge geweest. Maar goed, het is, was dus een uh, spel in Italië... een beetje in de vergetelheid uh, geraakt. Het werd... Uh, is verplaatst ook naar, uh, naar Zuid-Frankrijk, naar Marseille. Occultisten uit de 17e en 18e eeuw... die probeerden nog wat, wat betekenis te geven aan de symbolen. Het prikkelt natuurlijk heel erg de fantasie, denk ik dan, die kaarten. Uh, zeker als je niet meer weet waar het precies voor wordt gebruikt. <laughs> en uh, zeker Antoine Coeur du Gébelin. Ja. Kort gezegd Antoine Court, Die dacht van... Uh, ja, in die tijd was Egyptologie heel, uh, heel erg hip, mm -hmm. zeg maar. Mensen waren heel erg bezig met die ontdekkingen die daar gedaan werden. En alle raadselen en mysteries. Want natuurlijk, uh, ja, dat Egyptische uh, hiërogliefen die waren nog niet uh, ontcijferd. En uh, die uh, Antoine Coeur, die dacht... Uh, de tarot die heeft zijn oorsprong in, uh, in Egyptische mythologie. Daar het, bijvoorbeeld het, het boek van uh, Tof. Ja. Nou ja, dat kan komen we later misschien langs. Maar die hebt ook de tarot van Toff. Die is door Alison Crowley oh, gemaakt. Ja. Oh ja, dat was, ja die, die heb ik ook gehad, ja. Nou, het boek van Toff is een uh, Egyptisch uh, mystiek boek, zeg maar. En uh, de theorie van Antoine cour was... dat de tarot eigenlijk het, dezelfde inhoud heeft als dat boek. En dat boek konden ze niet lezen. Maar de tarot tarot die zou, die zou dus zeg maar ontsluiten... wat voor mystieke geheimen in dat boek zaten. En dus op die manier werd de, de tarot kaartspel, zeg maar, al een soort van mystieke functie toebedeeld. Had je twee jaar nadat Antoine Coeur daar een boek over had geschreven. Een persoon die heet Jean-Baptiste Ja. Yeah. Het leuke is dat al die mensen allemaal een soort van... ook ook mensen die nog gaan komen, maar heel veel mensen een soort van alias aannamen. En dat was Ethea. Mm -hmm. En Ethea was een, een cartoma, cartomancie... Kartoman oh, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Een waarzegger? Ja. <laughs> Hij deed aan kartomantie. Dat is eigenlijk gewoon het... Uh, kaartlezen? Kaartlezen. Uh, waarzeggen door middel van een uh, kaartspel. En dat gebeurde vroeger gewoon met het kaartspel... wat we gewoon jij ja, en ik ja. kennen met de 52 kaarten. Ja. ja. Voordat het tarot uh, werd gebruikt. En dus twee jaar nadat Alcour dat boek publiceert... is die ETI eigenlijk iemand die um, gewoon een handleiding maakt... van dit is de tarot en zo ook hem gebruiken voor, voor het waarzeggen. Zeg maar gewoon een handleiding eigenlijk heel simpel. Het was de eerste die ook een tarotdek uh, maakte, ah, okay. om om mee waar te zeggen, zeg maar. Dus eigenlijk een van de van de grondleggers van de, nou, de interpretatie van het ja. tarotdek. En die zeg maar. gebruikte dan die kaarten uit Italië met de grote en kleine arcana? Ja. Of die, oké, okay, dus niet de standaard speelkaarten, maar die. Dus niet de standaard speelkaarten, maar het tarotdek uit Italië. Nou, er zat er wel wat verschil in met de, die minor arcana. Die zagen er eigenlijk gewoon uit zoals normale speelkaarten. Oh ja. Dus je hebt uh, nou ja, bijvoorbeeld de 10 van, uh, zwaarden. van zwaarden of zo. Daar stonden dan tien zwaarden op. Ja. En nieuw ja. nieuwe tarot is dat niet zo. Hoeveel kaarten heeft er? De... 78. Oh ja, dankjewel. Met tarot leg je in bepaalde ja. volgorde bepaalde kaarten. Dat heeft dan een bepaalde betekenis. Het Keltisch kruis, die weet ik nog. Precies. Nou, dus dat, dat, heeft, uh, dat heeft hij ook bedacht. En ook bijvoorbeeld dat je een kaart op zijn kop kan leggen... en dat je daar een andere soort van interpretatie aan kan geven. Ja, dat is ook wat niet iedereen uh, doet trouwens. Sorry, ik zit er niet in te Dat laten. kan, ja. Dat, uh, ja. Hij deed het wel. Ja. En <laughs> heeft dat soort van... Bedacht? Uit, ja, bedacht. Hij, hij, hij, hij zei zelf van, ja, ik heb het van een, uh, van een Italiaan geleerd. Nou ja, wat, die, wie die Italiaan is, dat is uh, of vergeten in de geschiedenis... of dat heeft hij uh, lekker zelf bedacht. ja. Maar uh, ja, het was echt wel een belangrijke grondlegger voor, uh, ja, voor echt het gebruik van tarot als een, als een waarzeggingstool, uh, zeg maar, om het zo mooi Nederlands te noemen. Nou, dan dus slaan we wat, uh, wat jaartjes over en uh, 1854 heb je een schrijver, Eliphas uh, Levy. Dat is een super invloedrijke uh, mysticus uh, en schrijver en poëet. En uh, al die mensen deden allemaal van, mm -hmm. van alles, heerlijk. Uh, dat een grote invloed op Crowley en op uh, Madame Blavatsky. is ook wel iemand die waar we het een keer over gaan ja. hebben. Ma mateloos interessante personen. heeft ook bijvoorbeeld bedacht dat als je een pentagram op een bepaalde manier op zijn kop zet... dat dat dan uh, slecht is of uh, de duivel vertegenwoordigd en dat soort zaken. En die schreef uh, The Doctrine and Ritual of High Magic. Ook heel veel invloed gehad op nou, moderne magie, denken en dat, dat soort dingen. Uh, maar verbond daarmee uh, in zijn schrijfsels de tarot met het debriefse alfabet... en de kabbala, astrologie en de vier elementen. Dus maakte daar eigenlijk een soort van extra mystieke uh, saus uh, over, mm -hmm. over tarot leggen heen. Ja, een paar jaar later heb je Arthur Edward Waite. Nou, die naam gaat misschien wel een beetje een belletje rinkelen. Ja. Ja. In 1909 een uh, devote uh, christen, vrijmetselaar en lid van de Hermetic Order of the Golden Dawn. Ja, en daar zat Crowley ook bij, toch? Daar zat Toen ze uh, in de oorspronkelijke... Ja. Uh, ja. ja, daar zat Crowley ook bij en uh, al die mensen zijn met veel ruzie uit elkaar gegaan. Ja. Dus uh, Arthur Edward Wade ja. ging naar de... Dit is volgens mij de overlevering naar uh, de British Museum. Mm -hmm. En de British Museum had daar een, uh, een tarot uh, exhibition. Ja. Dus uh, hij zag die, die kaarten daar. Dat waren mooi goud ingelegde kaarten. en uh, hij, hij las le uh, Levi dus daar ook over. En uh, die, die mystieke kenmerken gaf aan het uh, tarot spel, zeg maar. En denkt van tijd voor een... Eigen tarot deck. Tijd voor tarot. Nou, uh, was uh, ja, tijd voor tarot, dacht hij. <laughs> ja. <laughs> en uh, Pamela, Pamela Colmes-Smith, die uh, degene is die het uh, tarot deck, het Rider-Waite tarot deck heeft getekend. Ja. Was ook lid van de Hermetic Order of the Golden Dawn. Ja. Zijn dus is mateloos interessant. Ja. Uh, Eigenlijk verdient ze ook ongeveer een eigen aflevering uh... Ja, Met zou... hoe, is interessant, hoe interessant zij is. Ja, daarom zitten we in de, in de show notes. Uh, linken we naar een uh, hele mooie podcast. Ja. Die alleen maar gaat over uh, Pamela Coleman-Smith. Maar wat even, want nu denken mensen, ja leuk. Uh, wat maakt haar zo interessant? Wat maakt haar interessant? Nou, sowieso als je een foto van haar ziet, dan ben je gelijk geïntegreerd. Want het is net alsof je naar iemand zit kijken die uh, nu een selfie heeft gemaakt. Ja, zeg maar. heel guitig. Heel guitig en heel charismatisch. De, de bijnaam was Pixie. Ja. En je weet gelijk waarom als je er ziet. En, uh, maar ze is ook uh, halfbloed waarschijnlijk. Of, ja. de, of in ieder geval dat is niet. Er is geen consensus over. Maar ja. de, je ziet wel iets aan haar gezicht wat haar bijzonder maakt. En um, mensen die leefden met haar, die, die ja, Sommigen dachten dat ze misschien uit Japan kwam. Uh, of ze werd altijd wel gezien als iemand. Als, uh, Iemand uit het buitenland of zo. Ja, dat werd ook wel een beetje uh, geëxotiseerd, zeg maar. Uh, dat zij dat werd. Er werden ook wel haar dingen toegedicht als van... Ze, ze, heeft, uh, want ze heeft ook op Jamaica gewoond. Klopt, ja. En uh, inderdaad, het is, uh, ik geloof dat de meeste mensen wel denken dat ze van kleur is. Um, maar dat het toen was van... Oh ja, zo exotisch, die naïeve invloed, invloeden en een bepaalde... Uh, nou ja, er werden heel veel dingen over toegedicht die niet heel erg correct waren, zeg maar. In, het was die tijd, maar um, het was niet zo van, oh, je bent iemand van kleur, maar je, bent, uh, je, je komt van Jamaica en um, uh, dus heb jij bepaalde gebruiken en dingen en oh, wat interessant. Ja, om daar nog wat over te zeggen. Daar deed en ze was wel... ook nog eens vrouw, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Nou ja, wat bedoel je daarmee? Uh, nou, dat, dat, dat, mensen, dat vrouwen überhaupt al minder serieus worden genomen. Bijvoorbeeld het feit dat, ze, dat we pas sinds een paar jaar weten... ik weet niet precies of een paar decennia... dat, zij, uh, dat, dat haar naam is, uh, wordt verbonden aan dit terotdek... Ter ter ter wel dit... Het bekendste, te ik noem het ook nog steeds Rider Waite. Ik ben mezelf trainen om dat niet meer te doen. Ja, om haar naam erbij te we noemen. We zouden het eigenlijk moeten hebben over Smith Waite. Smith Waite, inderdaad. Uh, bedoel, ze is een vrouw die al uit de geschiedenis is geschreven. Maar ze is ook nog eens een vrouw van kleur die uit de geschiedenis is geschreven. Wat nog veel vaker gebeurde. Ja, ja. Om, om even nog wat uh, toelichting te geven over hoe andere mensen haar zagen als vrouw van kleur. Daar deed ze zelf ook wel een beetje haar best voor, om dat, om dat zo te zeggen. Mm -hmm. Ze de performances, onder andere in uh, uh, outfits... die gewoon heel erg ja, soort van native eruit zagen. Mm -hmm. En daarnaast vertelde, ze was ze ook verhalenvertelster. Ze vertelde vooral verhalen over van, uh, Anansi... Uh, die natuurlijk ook soort van verbonden zijn met Caribië en, ja. uh, en, uh, en die regio's. Dus het is niet zo dat ze daar zelf moeite voor deden om dat te ontkrachten. Of, of, nee, of, of, maar daar op. gaat het ook niet over. Het gaat niet zo over dat je het moet ontkrachten. Maar het gaat erover dat mensen in een bepaald hokje uh, stoppen, zeg maar. Het hokje exotisch of het hokje, oh, haar kunst is... Ja, naïef is het woord wat me elke keer bijblijft. Hmm, primitief, uh, Ja, primitief misschien. Uh, ik heb het inderdaad in het Engels zitten zit luisteren. Daar hadden ze het over naïef en nog een paar andere woorden. Uh, waardoor ze een bepaalde manier... in een heel rigide kader werd geplaatst. Dus, ja. Uh, en ge ja nogmaals, geëxotiseerd werd. In plaats van... Uh, dus is helemaal prima dat zij... Uh, uh, inderdaad, uh, ze, ze deed veel met Jamaicaanse folklore ook. En met Anansi en zo... Um, Alleen hoe het toen gekaderd werd, zou ik nu, of tenminste, ja, dat dat doet geen recht aan wie ze is. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, het ja. is wat je ook terecht zei van het heeft jarenlang heeft het Ryder waite geheten. Ja. Ryder is gewoon de, de, de publicist van degene die heeft gedrukt, ja. zeg maar. Het echt, ja. ik snap helemaal niet waarom die naam erin zat, maar Ryder heeft het gedrukt, dus dan heet het Ryder en Wade is de de man erachter om het dan maar even zo te zeggen. Dus he, daarom heet het altijd Rider Waite. En um, nou ja, dat is dus een, in 1909 uh, gepubliceerd, dat tarot Dek. En um, toen het 100 jaar oud was, toen is er een uh, soort van uh, ja, speciale editie gedrukt. En daar staat keigroot op, Smith Waite. Dus ja. haar naam staat ook nog eens aan het begin. Ja. En uh, deels ook wel terecht, want uh, ja, Waite was wel degene die het... Uh, idee had om het te doen en hij heeft haar een soort van de opdracht gegeven. Ze kreeg er niet zoveel geld voor mm -hmm. om het te, te, te tekenen. Maar het is wel bekend dat zij haar intuïtie volledig heeft ingezet om uh, uh, vooral de Minor Arcana vorm te geven. En dat was ook wel iets wat niemand deed nog, want zoals ik eerder zei, uh, Minor Arcana was vroeger gewoon eigenlijk het gewone kaartspel. Dus Tien Zwaarden waren gewoon een plaatje van Tien Zwaarden. En zij heeft eigenlijk per kaart een uh, illustratie uh, gegeven, een unieke illustratie gegeven. Ja. Ook om het te gebruiken in een tarot lees ja. Dus om dat wat te, te vergemakkelijken. En dat kan je volgens mij geheel op haar konto schrijven. Ja, ja dat idee heb ik ook. Ja. En het ja, grappig dingetje is, ze werkt als illustratrice voor een theatergroep. En uh, die theatergroep werd onder andere gerund door Bram Stoker ja. van Dracula. ja. En als je naar de, de, de emperor kijkt, de keizer, kaart, dat is Bram Stoker. Ja, ja. Heel veel acteurs en actrices die in dat theatergroepje zijn, die zijn ook verbeeld in, in de kaarten zelf. Uh, maar voor vooral, ja, Bram Stoker is natuurlijk een wat bekendere persoon in. Ja. Moet je zelf maar eens even googlen. kijken allebei heel streng en zagrijnig. <laughs> ja. En laten we ook trouwens bij haar niet haar... Uh, misschien kunnen we ook nog wel een link mee leggen... als we het hebben over hedendaagse toch uh, rotkaarten. Uh, haar genderfluiditeit niet vergeten. Ze was gewoon echt een mega interessant figuur. Dat ik denk, als zij nu had geleefd, dan had ik... Ik had haar ontzettend graag uh, in mijn kennisenkring of vriendenkring gehad. op Instagram. Ja, ja, <laughs> maar, nou, ja, echt maar alles wat ze doet. En zeker ook als je dan denkt in die tijd... en ook nog in, in, in, in het Witte Engeland... en ook met de klassenmaatschappij, dat ik denk... ze als is het um, ja, zo irritant als je je bronnen in het Engels inderdaad hebt. Als je divide all... Uh, alle clichés of alle clichés, alle normen die er toen waren ja. met wie ze was in elk opzicht, gender, uh, achtergrond, uh, van kleur, zijn uh, uh, feminist was ook nog uh, uitgesproken, voor jet inderdaad ja. en ook uh, ja, en ook nog kinesthetisch. Ze heeft toch allemaal dat? Uh, dat je geluid kan uh, zien, dus ze maakte ook schilderijen op basis van uh, klassieke muziekstukken. Ja, ja, en uh, heel erg intuïtief. Dus ja, echt fascinerende persoonlijkheid. Echt waard om, om gewoon een uur over te praten. En wat ik heel leuk ook vind, is met deze wetenschap... want haar het deck wat zij heeft getekend, het Wade, uh, smith waite uh, deck is het, als je aan de denkt, dan denk ja. je aan die afbeeldingen. En dat is een soort van mainstream geworden. Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk dat het zo'n progressieve... Um, Basis heeft dat het daar in ieder geval met haar, dat, dat, dat daar zoveel meer achter zat toen ik over haar leerde. Terwijl, ja, sommige mensen noemen het een beginners-tarot deck. Ik vind het niet. Ik vind het nog steeds, ik heb het nu niet, ik heb er wel heel veel mee gedaan. Mag, mag ik vraag, wat bedoel je daarmee, met beginners? Nou, dat mensen iets hebben van, als je begint met de rot, dan begin je met Rider, of zo je ziet, Rider Waite zit nog steeds in, met Smith Waite. Want ja, dat is heel toegankelijk, daar is ook heel erg veel over geschreven, heel veel beginnersboeken gaan daarover. Um, en het is eigenlijk gewoon de basis van ook een heleboel, ik bedoel, er zijn een heleboel tarot decks die uh, misschien niet uh, haar tekeningen hebben, ja. Maar wel dezelfde type afbeeldingen gebruiken. Ja, ja ze, ze is nog steeds een hele grote inspiratie. Dus het is, het is een beetje de standaard voor tarotlegger, Ja. Nog ja. altijd. Ja. En je ziet nu wel dat, uh, wat ik net ook al zei met... Um, ik heb de laatste tijd, of tenminste vooral als ik naar tarot, tarotdex, tarotdex kijk... Um, kijk ik meer naar uh, decks die door onafhankelijke uh, kunsten... misschien worden alle decks wat ook onafhankelijke kunst, maar, maar vaak vanuit een feministisch perspectief of een queer perspectief... of vanuit mensen van kleur. En daar zie ik wel uh, heel erg veel um, dat mensen die beelden loslaten. Ik vind het ook heel erg interessant. Ik heb zelf nu een deck, uh, The Wild Unknown Tarot. Ja, ik merk wel dat ik daar dus wel minder verbinding mee heb. Uh, mm -hmm. Ik heb hem hier bij me. Thomas kijkt er nu even, even naar. Kijken. Het is een prachtig deck. Het is ontzettend mooi. Uh, hele mooie tekeningen en de esthetiek vond ik fantastisch. Alleen als ik nu een nieuw deck zou kopen, uh, dan zou het toch wel weer uh, een Smith-Wade deck zijn. Omdat ik merkte, ik heb dat in mijn, in mijn puberteit veel gebruikt, dat ik daar veel meer naartoe trek. Ook misschien wel omdat er zoveel geschiedenis aan vastzit zit of zo. En dat vind ik ook leuk met haar geschiedenis voor, voor mij wordt zij nu ook een deel van queer heritage of zo. En mm -hmm. dat uh, vind ik heel erg tof om dan te linken aan de decks die nu worden gemaakt. En ik ontdekte in mijn zoektocht uh, ook een deck uit de jaren tachtig. En dat heet Thea's Tarot. En het werd getekend niet door Thea, maar door <laughs> Ruth West. En haar kat heette Thea. Oh, wow. En um, het komt uit de jaren tachtig. En uh, het is feministisch, het is lesbisch. Uh, het zijn... Ja, prachtige afbeelding uh, van houtsnijwerken. En voor mij, daar ik merkte dat ik daar ook gelijk naartoe trok. Ook omdat er voor mijn gevoel een soort van geschiedenis aan vast zit. En misschien is het ook wel waar ik zelf nu naar op zoek ben: naar een soort van uh, queer heritage. Uh, heritage queer geschiedenis waar ik mezelf misschien helemaal plaats. Feministische geschiedenis, ook als het gaat over Tarot. Um, ja, dus uh, ik merk dat dat. Uh, dat dat voor mijzelf een, een lijn is. Maar in ieder geval wat ik wilde zeggen. Is dat er heel veel decks worden gemaakt momenteel. Echt super mooi. En ook inderdaad. Um wat ik wel eens hoor over Smith-Waite, uh, het zit er zo echt zo in, um, is dat het te binair is of ook te wit is of dat soort dingen. Mm -hmm. Daar heb ik ook weer vandaag gelezen in mijn research dat de afbeeldingen van Smith-Waite uh, steeds lichter zijn geworden. Dat de, de mensen die erop staan, dat die eerst veel meer van kleur waren, maar dat die door de, yeah. door de decennia heen stel, steeds witter zijn geworden. Um, het zijn natuurlijk ook wel een beetje, ja, als je naar die kaarten kijkt, zijn... Uh... Een soort van middeleeuwse taferelen ja. vaak. Tenminste, ja. daar, dat doet het mij aan denken. Ja, een ja. kasteel en een koning en een bedelaar en dat soort. Ja, het zijn ook bepaalde archetypes. ja, ja. en uh, Dus ik, ik, snap, ik snap de kritiek ook. En, uh, en wat ik heel tof vind om te zien... is hoe mensen zich deze deks weer misschien opnieuw toe-eigenen of zo. En ze hebben van, ja, maar het pa laat passen in... In hun eigen belevingswereld. En, en uh, dat vind ik heel erg tof. Een andere die ik wilde noemen was de Slutist tarot. <laughs> Jij stuurde mij een Ero-deck op met erotische plaatjes en ja. tarot. En uh, de Slutist vind ik een hele toffe feministische queer variant daarvan. Uh, waar seksualiteit niet wordt geschuwd. Kan je een beetje een paar kaarten of zo beschrijven, of zo van waar ik aan denken als je, uh, als je daarnaar kijkt. Uh, Wat maakt het queer feministisch? Uh, het zijn queer lichamen, dus uh, lichamen en mensen die niet per se uh, als mannelijk of vrouwelijk gezien worden, maar trans lichamen, uh, interacties tussen mensen die zich op verschillende manieren identificeren, uh, expliciete seksualiteit die niet normatief is, um, dat soort dingen. En ja, dat, dat vind ik er ook heel tof aan. Um, je hebt ook bijvoorbeeld een seksworker tarot, wat uh, weer met elementen uit sekswerk werkt. Ja. Um, ja, en dat vind ik heel, heel tof. Uh, heb je ook niet-seksuele voorbeelden van andere soorten? Ge... Uh, ja, ik, uh, je hebt ook de rotkaarten die juist helemaal geen mensen erop hebben. Hm. Of bijvoorbeeld deze, hier zitten wel mensen in, volgens is... mij. De Wild Unknown van ja. Kim Krans. Volgens mij is ze oorspronkelijk Nederlands, maar... Woont ze in Amerika? Mm -hmm. uh, dit is niet expliciet uh, seksueel, helemaal niet. En volgens mij staan hier ook geen mensen op, maar dieren en meer symbolische afbeeldingen. En zo heb je ook meer uh, uh, terrotkaarten uh, die uh, juist helemaal het, uh, het menselijke um, ontdoen. Ik las ook vanochtend, zag ik een dek wat veel meer gericht is op planten en kruiden en bomen. Hm. En dat, dat, dat waar, waar mensen ook van zeiden, ja, maar als je bijvoorbeeld heel erg bezig bent met de natuur of met de planten... of de verbinding met de aarde, is zo'n dek misschien een beetje, kan je daar meer verbinding mee vinden. Dus er is heel erg veel variatie om te zoeken van wat, wat past bij mij. En dat is leuk, ik vind het zelf ook een beetje overweldigend. Hm -hmm. um, maar uh, ja... De keuze is overweldigend. Ja, het aanbod. Ook omdat heel veel gewoon prachtig is. Maar ook omdat je... Wat ik nu heb gemerkt met dit deck... Wat ik dus eigenlijk nu niet zoveel meer gebruik... Dit Wild Unknown Tarot... Dat je echt... Je moet echt een relatie hebben met het deck. En met het Smith-Wade had ik dat. En daarna ook met het Crowley deck wat ik heb gebruikt. Dat was tof. Dat tof, ja. En ik merk dat ik hier geen relatie meer kan opbouwen. Dus dat vind ik ook weer heel interessant om te ervaren... Met deze kaarten. Ik vind het wel grappig, want je hebt tarot taro leggen, kijk, ik weet er natuurlijk niet zo heel veel van... want ik heb er eigenlijk weinig ervaring mee. Ik heb twee keer dat iemand iets voor me gelegd heeft... en dat was echt een beetje hè, mijn puberteit voor de grap. Half voor de grap of zo. Ik, maar ik denk zelf dat de kracht in, met tarot leggen en lezen... Uh, zit in wat je er zelf van maakt. Mm -hmm. Dus het is een soort van persoonlijke... <kalk> ik denk dat de interpretatie van degene die het... niet zozeer degene die het leest... maar degene die de informatie ontvangt... Mm -hmm. van degene die leest in combinatie met de kaarten... dat dat heel, een heel belangrijk onderdeel is... van waarom tarot effectief kan zijn voor mm -hmm. iemand. Ik vind het een grappig inzicht... dat ja, de, de soort kaarten die je kiest... of de, de, de, de stijl van de kaarten die je daar, daarin kiest... Uh, ook een rol speelt. Ja, voor mij wel. Ja. Tenminste wel als ik ze zelf uh, gebruik. Kijk, als iemand mijn kaarten zou leggen... Dan maakt het dat dat niet uit wat iemand voor kaarten gebruikt. Nee, want, nee, want dan gaat het over dienstrelatie met de kaarten... Uh, wat naar mij vertaald wordt. Ja. Uh, en ja, dus, dat, uh, dus het gaat niet over mijn relatie met de kaarten. Het gaat over mijn relatie met de interpretatie van die kaarten. Hm. Als iemand anders het voor me doet. Ja. Maar als ik zelf kaarten leg, dan uh, ja, merk ik dat ik een relatie moet hebben... met de kaarten die ik gebruik. En... Uh... Ik heb het idee dat je nu niet zoveel legt vanwege uh, het, je, je kaartspel... die je niet zo aantrekkelijk vindt op dit uh, moment. Ja, onder andere, ja. Maar uh, momenten dat je dat wel deed, hoe vaak doe je dat zo, dan zoiets? Nou, vroeger, vroeger, toen ik jong was, vroeger... Uh, ik heb een tijd lang elke dag één kaart getrokken. Uh, oh, ja. uh, aan het begin van de dag. En dat vond ik heel erg interessant en leuk. Tot het mei... Toen, toen, heb ik, toen was ik 17, 18 of zo. Tot het... Uh, me veel ging beïnvloeden. Dus als ik een slechte kaart trok, dan dat ik eigenlijk al per definitie mijn dag uh, verpest was. Dus dan ben ik ermee uh, gestopt. En dat, waren, dat was de smith Wade. Het werd mij altijd verteld van dat er eigenlijk geen slechte kaarten zijn. Nee, dat is, ook zo. dat is ook zo. Maar het beïnvloedde mij in ieder geval negatief. Ik weet dat ik een tijd lang heel, heel vaak dan de zon trok of uh, wat voor mij positief was op dat moment. En Volgens mij de dwaas ook en nog een paar anderen die voor mij een positieve uiting hadden. En op een gegeven moment veranderde dat mij onder andere de toren en, en andere dingen. En ik merkte dat daardoor, uh, ook al je hebt helemaal gelijk over... van kaarten uh, zijn niet positief of negatief, maar voor mij hadden ze wel een negatieve uitwerking. En dat ik ook een soort afhankelijk werd van die kaarten. Van, oké, okay, wat trek ik vandaag? Oh, oké, okay, het wordt dit. Oké, okay, nou, dan moet het wel zo... Uh, dan ja. zal het, ja. Als het, stel dat je dan zo'n tussen airquote negatieve kaarten had getrokken, ging je dan gedurende de dag zoeken naar een, uh, het moment... of de situatie die de kaart zou hebben Nee, nee het, was meer, het, het ging nooit over specifieke situaties of momenten... maar meer over een algehele beleving van die dag. Ja, ja. ja. dus het is dus dus niet dat je van tevoren dat het invloed had. Op, ja, het had wel invloed op je dag, maar ja. uh, vraag me een beetje af op wat voor manier. Dus stel dat je een de, de, de chariot... Ja. Trekt of zo, wat een soort van twee paarden die uit elkaar gaan, zeg uh -huh. maar. Wat een soort van soms een soort van, uh, ja, je moet een beslissing maken, of het is uh, een strijd, of zo. En dan was je gelijk je hele dag naar de ja, de galemiesje. Nou, ik kan me vooral herinneren dat, uh, dat ik een, een periode had... dat ik regelmatig de zon trok. Wat toen voor mij een positieve kaart had. Het ging over naar buiten en, en, en licht en stralend en dat soort dingen. En dat ik me op die dagen ook altijd heel vrolijk en licht en stralend voelde. En dat ik ook iets had van... ja, ik, dat, dat contact met de buitenwereld en ik, ik, ik sta naar buiten. En als ik dan de toren trok... wat gaat over dingen die uh, niet zozeer misgaan... maar dingen die in elkaar storten... Um, wat heel positief kan zijn. Maar op dat moment, ik denk ook nog met mijn... Um, ik dacht toen al, nog wel sterker in goed en slecht. En oh, het is goed, je hebt een goede dag... en als er slechte dingen gebeuren. In ieder geval, het was sterker zo gelinkt... dat als ik de toren had, en dacht ik, oh ja, nou, dan gaan er dingen mis vandaag. Nou, dan begon ik al slecht aan de dag. Want dan ja. wist ik al dat er dingen mis zouden gaan... en voelde ik me daardoor al niet prettig. Waardoor er waarschijnlijk ook dingen misgingen... omdat ik me niet prettig voelde. Ja, of je legde misschien meer na na nadruk voor jezelf... op de dingen die misgingen, van oh, zie je wel. Ja, zou heel goed kunnen, oh. ja. Maar Want in ieder geval merkte ik dat ik emotioneel afhankelijk werd van die kaarten. Dus daar ben ik toen mee gestopt. Uh, om in ieder geval met elke dag te doen. En wat ik wel deed, en daarna ook met de Crowley-kaarten... is het gewoon eens heel zoveel tijd uh, voor mezelf leggen. En ook voor anderen. En... Uh, uh, dat vond ik heel fijn en dat vind ik nog steeds prettig, ook als andere mensen mijn kaarten hadden gelegd. Ik vind het er gewoon heel prettig inzicht geven in waar de prioriteiten liggen. Ik denk dat onze gezamenlijke vriend Niels, uh, de, die ook kaarten legt, uh, die zei dat. Ik weet niet meer precies hoe hij dat zei, maar het gaat niet zozeer over de toekomst voorspellen. Wat hij ook had, maar meer van dingen helder maken die er eigenlijk al zijn. Ja. En die de kaarten naar voren brengen. En, dat idee had ik ook. Ja. Hij, uh bij de functie van, uh, van tarot, dat het meer een in, inzichtelijk uh, uh, gereedschap is mm. dan iets waarmee je de, de, de toekomst kan voorspellen. Ja, het doet wel uitspraken, zeker als je, volgens mij uh, heeft hij toen ook het keltisch kruis voor me gelegd, maar in ieder geval, je hebt van die uitgebreide leggingen waar het ook gaat over de toekomst, maar niet zozeer, oh, dan kom je je romantische partner mm. tegen of dan verlies je je baan, dan krijg je een nieuwe baan, maar veel meer soort van grove lijnen die worden uitgelegd, die gaan over de toekomst, die. Dus het, ja, het voorspelt het niet zozeer... maar het geeft wel een soort van ja, mogelijkheden... Ja. die zich kunnen voordoen... waar je eventueel aandacht kan, aan kan besteden. Ja. Omdat ze van waarde kunnen zijn. Ja. Als dat uh, sens maakt. 100 procent. Ja. ja. 100 procent. Het is... Uh, ja, dat is net het stapje... waarin het naar territorium gaat... waar ik niet in geloof. En mm -hmm. uh, jij ja, misschien wel. Ja. Dat, dat, dat wou ik even, even weten. Ja. Ja. Want wat doe je daar dan mee... Nou, het geeft soms duidelijkheid over wat ik op een bepaald moment uh, zeg maar uh, kan doen. Uh, dus bijvoorbeeld aan het begin van het jaar heeft Niels mijn kaarten gelegd. En uh, dat was in een periode dat, ik, uh, dat het niet, niet echt lekker met me ging... en dat ik ook niet zo goed wist hoe mijn toekomst eruit zou zien. En uit die kaarten kwam naar voren... Uh, en ik was ook heel erg. Ik had zoiets van: maar ik, wil, ik wil het weten. En ik weet dat ik het eigenlijk gewoon moet laten. Maar ik wil het toch weten. En dat die kaarten dan zeggen tegen me: die hadden, zeiden onder andere van: Weet je, vertrouw op wat er is. En laat het gewoon voor wat het is. En het is goed om nu stil te zitten. En het is goed om nu die pauze te nemen. En, de, en dat was voor mij bijvoorbeeld een bevestiging om daar ook meer in mee te gaan. En dat ging ook over van. Dus al op een bepaald moment... Ja, dit klinkt dan wel een beetje toekomstvoorspellerig... zoals ik het uitleg, maar Mag zo hoor. was het niet... Um, weet je, op een bepaald moment komen er dingen op je pad... die je misschien niet zal verwachten... maar die je wel weer duidelijkheid gaan geven waar je naartoe kan gaan. Nou ja, ik heb dat wel geïnterpreteerd met uh, naar de tuin gaan. Uh, nooit verwacht dat ik turnieren leuk zou vinden. En nu overweeg ik een biodynamische opleiding om te gaan turnieren... en geeft het een bepaalde richting aan mijn toekomst. En tuurlijk, je kan teruglezen en denken... ja, je gaat alles in elkaar passen aan die kaarten. Kan... Maar ik geloof erin. En voor mij geeft het een houvast en geeft het vertrouwen om bepaalde dingen wel of niet te doen. Ja. En het zijn nooit radicale dingen van ga, ga nu, weet je, ga weg uit je huis en, mm. en vertrek morgen naar uh, weet ik veel waar. Maar het gaat meer over de grotere lijnen in het leven waar ik, uh, ja, waar ik gewoon positieve ervaringen heb met, met werken met de hot. Ja. Ja. klinkt ook als wat meer modernere manier om daarmee om te gaan. Ik heb een oude documentaire gekeken, uh, als hilarisch <laughs> narrated by Christopher Lee, mm -hmm. heel sfeervol en en en uh, mystiek. En daar daar werd ook, uh, daar kwamen ook wat uh, tarotlezers uh, aan bod. En dat was dat was eigenlijk beat voor beat gewoon uh, keiharde voorspellingen. Ja. For centuries, the tarot cards have tumbled through history, a tantalizing blend of mystery and beauty packed with potent images and ancient symbols these cards have predicted the rise and fall of kings and empires instance, one guy i did a reading for um he was going through a really messy divorce really messy and i just kept feeling um i couldn't quite work out why but i kept saying you've got to really keep your present relationship under wraps you know don't let your wife know she'll use that as ammunition and it felt i don't know why i kept feeling like telling him just be really really careful And he was really being very evasive, and I thought, he's not going to tell me anything, but it, he just needs to be warned. And I felt like I was going on automatic. I couldn't, my mouth kept saying, just be careful, be careful. And um, when he came to the end of the reading, he said, um, Oh, could I just ask a question about the new relationship? And um, I thought, fine. He took three cards, and I thought, Oh, that's why. It was the Emperor card there with with um, the ace of cups like he was basically having an affair with his male boss and at the moment he was going through a divorce and I just thought well if his present wife got to know that he'd actually run off with another guy she'd take him to the cleaners yeah I've actually had a guy who came in and I did readings for him and it's quite clear that his business partnership was really needed to be dissolved it seemed like the guy was the, the accountant uh, the king of uh, king of pentacles reversed a lot the guy was basically swallowing up the money and um. Really it just felt that independence, he kept coming through as the magician, he needed to be as independent as possible in his business. And I was trying to do cards on it and I kept thinking, he's got some funny ideas. I said, there is an orthodox way you can do this, you know. You don't have to sort of be dirty or do fiddles or anything, he said, you can just get rid of this guy. And then at that point he took the tape off and said, that's why I'm here, I need to know. How far can I get away with being really evil? Basically he was planning to bump the guy off. And he wanted to know if he'd get away with murdering him. Eigenlijk een soort van heel geijkte uh, to letterlijke toekomstvoorspelpraktijken. Ja. Maar toch vind ik het uh, interessant om te horen van jou... Van dat er toch een element in zit van toekomstvoorspellen... Mm -hmm. die misschien niet zo concreet is, maar waar je wel concreet wat mee kan doen. Ja, ja en voor mij gaat het ook over het uh, trainen of het verfijnen van je intuïtie. En in de kaarten zijn voor mij daar een, uh, een middel voor, of een mogelijkheid voor om om die intuïtie, die ik misschien ook soms zonder de kaarten kan hebben... om daar uh, vorm aan te geven. En een zichtbare vorm aan te geven in dit geval. En daar, die, daar ook daar mee te verfijnen. Wil je nog iets vertellen nou, over je... Oh ja, sorry, ga het zeg maar. Nee, dat het denk ik ook zo is dat het moment dat je bezig bent... met het gelezen worden van, uh, van Taro, of als je het zelf doet... dat het je aan het denken zet over jezelf. En ja. Dat dat altijd een... Uh, een bron kan zijn van, van inzicht. Absoluut. Je puzzelt het toch zelf terug naar iets wat uh, ja, op jou slaat, zeg maar. op jouw ja. situatie slaat. Ja. En wil je nog iets vertellen over jouw re relatie met dit onderwerp? Nee, Want wat je hebt ik tuk... heb ik niet. Je hebt, he je hebt nul relatie met dit onderwerp. Het is bij mij twee keer gelegd en ik vond dat altijd spannend. Ja. En uh, dat was het. Waren dat vrienden die dat deden? Ja. Of, uh, oh, ja. ja we gewoon een. Uh, heb ik dat ook een keer voor jou gedaan? Want wij kenden elkaar wel in die periode dat ik dat ook voor anderen deed. Nee, nou, dat was eerder. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. right. Nou, uh, dit was het, uh, was het intro. Nu gaan we, als het goed is binnenkort, voor ons de kaarten laten leggen. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja. Ik leg al kaarten dus ik... Uh... Acht ben, een beetje af en aan, want ik ben namelijk ook sceptisch. Dat is de grap. <laughs> Dit is Jill, a.k.a. Dr. Bitchcraft. Uh, Jill heeft een tijdje geleden onze kaarten gelezen. Thomas en ik hebben allebei een vraag voor, uh, voorbereid voor Jill. En uh, via Zoom, heel corona verantwoord, uh, heeft zij uitgebreid de tijd genomen om onze kaarten te lezen. Wat er uitgekomen is, dat hoor je nu. Ik, ik denk niet, ik geloof niet per se dat het... Uh, de toekomst voorspelt of zo, dat is nonsens. Maar ik denk dat het meer zoiets is van, um, ik studeer psychologie en ik ben van plan om wetenschappelijke kant op te gaan. Dat is de grap. Maar ik denk dat het vooral inzicht geeft in uh, je eigen onderbewustzijn waar je op dat moment niet bij kan. Want mm -hmm. dat in de psychologie heb je ook zo'n interviewtechniek waarbij ze ambiguë beelden gebruiken om uh, een idee te krijgen van wat er gaande is in iemands bewustzijn op dat moment of onderbewustzijn op dat moment. En ik denk dat dat gewoon is wat tarot is. Het geeft je gewoon een houvast. En uh, het is een uh, soort van manifestatie van iets wat er in jou gaande is waar jij niet bij kan. That's it. Ik geloof echt niet dat het daarom je wat kan vertellen over morgen. Nee, serieus. Dat, ja. dat geloof ik gewoon niet. Ik bedoel, dat is super deterministisch en dat vind ik echt heel deprimerend en daar geloof ik echt niet in. We, we maken de toekomst terwijl we hem leven, zeg maar. We leven nu en dan gebeurt de toekomst. Het is niet dat het al vaststaat. dat is echt heel depressing. Dus dat is wat ik erover denk. Ik ben ook niet... Als ik mensen zie met hun klankschalen en zo, denk ik, oh god, hier gaan we. Ja. Dus <laughs> uh... <laughs> Ik snap het helemaal. Ja, maar ik heb wel begrepen dat jij uh, voor, uh, nou, voor andere mensen ook vaak uh, uh, leggingen doet. Als, te, als ik het mm -hmm. goed heb begrepen. Mm -hmm. en, ja, uh, vaak. Nou ja, vaker dan ik. Vaak genoeg, ja, vaak genoeg. Ja, uh, maar krijg je ook dan niet vaak mensen die dan vragen... Uh, van over, uh, wat, wat, wat, wat, is, uh, wat zit er in mijn toekomst, zeg maar? Uh, ja, nou niet echt. Ik denk dat mensen, dit, ik ben best wel vocaal over hoe ik over denk, weet je wel. Ja. Ik, ik, ik, ik, uh, als, ik, en als ik geld vraag voor een sessie, dan is het puur omdat het mij tijd kost en energie kost. En omdat het vaak in een therapie sessie verandert. Niet omdat ik uh, uh, daadwerkelijk denk dat ik iets kan zeggen over de toekomst. Mm -hmm. En ik zeg ook altijd tegen mensen van, kijk uit als je um, naar een reader gaat die beweert dat wel te weten. Want heel veel mensen kunnen je niet eens vertellen hoe elektriciteit werkt. Laat staan energie. En dan zitten ze daar toch met extreme zelfvertrouwen te vertellen van... Ja, dit is hoe energie werkt. Het werkt allebei. Hoe weet je dat nou? Dat weet je toch niet? Dus ik zeg altijd tegen mensen, blijf gewoon scherp. Ik weet dat je waarschijnlijk in een situatie zit waarbij je ten einde raad bent. Want anders dan ben je minder geneigd om dit soort dingen aan te grijpen. Dus je bent al kwetsbaarder dan normaal. En er zijn heel veel mensen die daar lekker misbruik van weten te maken. Ja. ja. ja. Dus ik ben wel vanaf het begin gewoon meteen open van dit is, dit is wat het voor je kan doen, weet je wel. En het kan ook gewoon super therapeutisch zijn om gewoon even met iemand te praten. En ik denk dat dat vooral is waar mensen... Uh, ja, waarom ze die sessies zo waardevol vinden. Omdat... Uh, je wordt heel erg met jezelf geconfronteerd. Want het eerste wat jij denkt als iemand jou wat vertelt, dat is wat er aan de hand is. En dan denk je: Oh, oh is dat aan de hand? Shit, oké, okay, dan nu moet ik ermee dealen. En, uh, dus op die manier is het waardevol. Maar ik kan je niet vertellen of je volgend week de liefde van je leven vindt. Nee, nee, nee. Hé, hey, en. Uh, wat maakt dat uh, uh, Tarot voor jou, uh, ik zeg Tarot, jij zegt Tarot, maar uh, uh, wat, dat, dat, dat dat voor jou een middel is om, uh, om mee te werken? Wat, wat spreekt jou zo aan en juist in de kaarten? Ik hou echt van het feit dat uh, het is super creatief, want elk deck heeft een andere persoonlijkheid, toch? Elk deck heeft uh, iedereen, iedereen die het maakt heeft een ander beeld van dezelfde archetypes, dat vind ik echt heel leuk. Ik vind het heel, heel tof dat het super grafisch is en Um, ja, ik klink echt als een uh, uh, echt als een, als een muts. Maar ik hou gewoon van, van de hoe het is hoe het Vormgegeven. Dat vind ik gewoon leuk. Het ziet er heel tof uit. En iedereen reageert er ook op een bepaalde manier op. Vooral met die van uh, Rider Waite, dat het originele het klassieke deck. Iedereen heeft er een soort van visceral reaction op. Iedereen ziet het en je reageert. En dat vind ik echt tof. Dat is echt het toppunt van van een effectief grafisch ontwerp. Dus dat vind ik heel ja. tof. Ja, ja, ja. En is dat ook het deck waar je mee werkt? Of heb je andere decks? Nee, uh... ik, ik heb heel veel decks. Want ik, ik, want ik vind ze leuk om andere redenen. Rider or wait, op een gegeven moment wordt het een beetje saai. Dus het is wel leuk om uh, anderen te verkennen. Alleen, dan merk je wel van... Oh ja, misschien is het inderdaad een kunst om te onthouden wat alles betekent. Want um, heel veel mensen kunnen niet met andere decks lezen. Daar kwam ik laatst achter. Maar dat kan ik dan weer wel. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Maar in de verschillende decks, het zijn allemaal wel dezelfde uh, afbeeldingen uiteindelijk, toch? Of, uh, ja, zwijnenkaart... dezelfde, maar, zeg maar als je echt begrijpt wat de kaart betekent, want het is een beetje geïnspireerd op uh, uh, Jungian psychology. Weet je wel Carl Jung, met zijn uh, archetypes. Dus als je begrijpt wat alle archetypes zijn en de kunstenaar doet een goede, uh, ja, die, die geeft dat goed weer. Dan kan je er gewoon mee lezen of zo. Maar dan moet je wel echt begrijpen wat het betekent. Want anders dan, uh, uh, kun je alleen maar lezen met Ride Away. En als je voor wel... andere mensen kaarten legt, mogen zij het dek uitkiezen? Uh, yes. Heb je dan een selectie en dan uh, kiezen anderen het deks uit? Ja, ze mogen zelf kiezen. Dat is wel leuk. Omdat iedereen heeft natuurlijk andere beelden die hen aanspreekt. En uiteindelijk gaat het om, om hen. Zij moeten, zij moeten iets herkennen. Ja. Dus ik heb zoiets van: uh, ja, nou, kies okay, maar. Thomas dat kiezen. weet ik ook wel, ja. Ja, welke, is het die Hand het House-deck? Ja, die horrorfilm-deck. Ja, dat dacht ja, ik al. Ja, ja. ik hou heel erg van enge films. vind ik ook leuk. Maar ja, dus uh, ja, dat een beetje. Ik, ben, uh, ik hou zelf ook echt niet van klankschalen en wierook en weet ik wat allemaal. Nee, maar je bent zeg maar wel gewoon de, vanaf je achtste, een soort van onafgebroken gebruik uh, je. Niet onafgebroken. Het was meer dat ik het deed en dat ik. Zo van... Ik haat het als ik dingen niet kan verklaren, toch? Ik vond het heel irritant dus doe ik zoiets van... Laat maar. En, als, en dan uh, hou ik me er gewoon heel lang niet meer mee bezig. Omdat ik dat gewoon niet wil. En dan heb je weer mensen die daar je toe komen van... Oh ja, ja doe ik toch daar ook uh, kaarten lezen? En dan denk ik, oké, okay, prima. En dan doe ik het weer. Het is een beetje af en aan, af en aan. Maar het is niet dat ik echt... Uh, het is heel, dat, dat is wel moeilijk uit te leggen. Hoe je sceptisch kan zijn. En dan toch steeds teruggeroepen wordt naar het doen. Omdat, en dan... Ik, ik, dat, dat weet ik ook niet hoe dat zit. Want ik, ik wil het eigenlijk, ik weet ook niet waarom het me zo aanspreekt. Ja, behalve ja, de beelden vind ik tof en zo. Maar waarom ik er steeds op terugkom, weet ik ook niet eigenlijk. Dat kan ik niet verklaren. Ja, misschien ja, omdat niet wel om dat voor je in te vullen, maar uh, omdat het misschien wel een bepaald doel voor je vervult, ik kan me zo voorstellen. Dat je daar wat maar, aan hebt, nee. zeg maar. Ik weet niet wat het is. Ik heb niet echt syndroom of zo. Ik heb niet zoiets van: Oh god, ik ga mensen even vertellen wat ze moeten doen. Dus, uh, daarom heb ik ook gekozen voor onderzoeksrichting van psychologie. Omdat ik heb zoiets van: uh, Wie de fuck ben ik, weet je wel? <laughs> <laughs> Jouw beetje vertellen hoe je moet leven, alsjeblieft. Dus uh, dat is het niet. Ik, ik heb niet zoiets van: Ik ga jou even lekker helpen. <laughs> ik weet niet precies wat het is even voor mezelf te denken wat het is, inderdaad. Ik ben, wel, ik, ik ben ook wel sceptisch, ik vind het wel... Maar het is wel... De, de, de beelden die er soms zijn, uh, kunnen soms woorden geven aan wat er al in je zit. Wat jij van mij ook aan het begin zei, dat dat het is. En, op een of andere manier is tarot heel vaak het medium wat dat voor mij het best doet in ieder geval. Ik heb ook wel eens met mijn dromen gewerkt of dat soort dingen. Maar elke keer uiteindelijk, en dan wat jij je, wat je ook zegt, kom ik weer terug bij tarot of, of ga ik toch weer daarmee aan de slag. Of, uh, of met anderen of zo. Dat daar, er zit een soort beeldtaal in of iets anders en dat sluit gewoon heel erg aan. Dat is het, dat is het ja. voor mij in ieder geval. Maar dat is ook zo knap. Diegene die het heeft ontworpen heeft het echt goed gedaan. Omdat... Het zijn 78 kaarten en je vat een beetje de, de dingen waar de meeste mensen tegenaan lopen. Want dat is het met de menselijke ervaringen. Uh, geen enkele gedachte of gevoel is autonoom. Alles is al gedacht en gedaan en gevoeld. En diegene heeft het in principe gewoon weten te vatten in beeld. Dat is echt heel knap. Ja. Uh, leg je ook voor jezelf uh, de kaarten? Nou, ik probeer het niet te doen. Maar soms dan denk ik van, hm, ik heb nu een, een issue waar ik niet... Ik weet wat, ik wil er niet echt naar kijken. Mm. <laughs> in van. Ik weet ongeveer wat het is, maar I just want to be in denial. <laughs> oké, okay, maar misschien dan leg ik elkaar, en denk ik, oké. Okay. Ja, shit, oké, okay, prima. Ik weet dit al. Oh, ik weet dat dit, ik weet het. Weet je wel, dus het is wel een beetje zo'n zo middel om jezelf beter te begrijpen. En ook te zien van, waarom ontloop ik dit? Waarom is dit zo'n uh, zo pijnpunt? En dan zie je het zo in beeld. En dan denk je, oh ja, oké. Okay. Daarom. Dat is wel heel interessant. Het is gewoon een inzage in je eigen geest. En ik denk dat het ook heel knap is. Of heel interessant is hoe mensen erop reageren. Want heel veel mensen vinden het eng. En voor mij komt het dan over alsof je het gewoon eng vindt. Om naar jezelf te kijken. Dat is toch sneu eigenlijk ergens. Want het enige wat je ziet is jezelf. Je ziet de wereld niet voor wat het is. Je ziet het voor wie jij bent. Dus dat is precies hetzelfde. Ja. Ik denk dat we maar even moeten... Beginnen. Let's do it. Wie wil de eerst? Ja, ik wil wel eerst. Oké. Oké. Oké. Let's see. Wacht, oh, dit zijn je kaarten. Dus ik kan zien. Eight of Pentacles. And a Knight of Cups in Reverse. En de Hierofant. Oké. Okay. Net alsof het zegt van... Uh... Beetje alsof je te veel moeite zou moeten doen om ervoor te zorgen dat... iemand echt naar je uitreikt. Zodat het zou te veel van jouw kant moeten komen. Interesting. Ja, dit is King of Swords. Dit is een hele... Ik hou van deze kaart. Hij schrijft dus van de advocaat, de, de rechter, de lawyer. Hij uh, uh, is best gedadeloos in hoe die mensen afsnijdt. Hmm. Hij is zoiets dus van: als het niks aan mijn leven toevoegt, dan hoeft het hier niet te zijn. En niks wat jou... Zeg maar, niks wat van één kant komt, niks wat verwacht dat jij al het werk doet, hoeft er te zijn. Harde woorden, maar dit is ook echt een teringarde kaart. <laughs> <laughs> dit, is echt, dit is echt deze. Ik vind hem heel, heel tof. Als je beslissingen moet maken voor je, voor je eigen best wel. Want dit is een, dit is een koning die zoveel heeft meegemaakt dat hij gewoon niks meer tolereert. Mm -hmm, mm -hmm. En het is net alsof ze zeggen: van, luister dan, wil je dit blijven doen? Het hoeft niet, hè? Ah. Oh. Ik like zie wat het je heel veel doet. Wel heel emotioneel voor je. Het is de Queen of Cups. Zij is de koningin. Zij geeft zoveel. Zij is de, zij is de professionele overstrekster. Ze doet te veel voor iedereen. <laughs> en ondertussen is haar, haar beker leeg. En dan wie is er om hem te vullen? Niemand. Dus mm -hmm. het is basically alsof de King of uh, Swords zegt van je moet echt zuiniger zijn op jezelf. Want mensen weten dat je zo bent. En ze maken er gewoon misbruik van. Weet je? Als ze weten dat oh, zij regelt het wel regelt, dan waarom zou je het zelf doen? Waarom zou jij moeite doen als je iemand in je leven hebt die het voor je doet? Dat is een beetje de, de boodschap die ik krijg. Mm -hmm, mm -hmm. Of, of, ik er, of er nog één of er nog iets is. Mm. Dat blijf ik niks te zeggen, toch? Ja. Nou, voor de luisteraars misschien wel. Oh ja, ik was vergeten waarom waar ik hier in godsnaam zat. Ja. Um, <laughs> death. ja, het is gewoon het einde, maar het einde die je wel al zag aankomen. Dus ik heb niet het gevoel dat dit iets nieuws is. Ik denk dat het meer een accumulatie is van dingen. En uh, dat het nu gewoon uh, ja, is geëscaleerd. Maar je zag het eigenlijk gewoon al aankomen. Mm. Mm. Al een tijdje. Ja. Dus dat, het is geen plotseling einde. Het is gewoon meer een opeenstapeling. Ja, het is een hele treffende, uh, uh, ja, het is heel treffend. Het beschrijft precies de situatie. Het is de Nine of Pentacles in reverse. Mm -hmm. uh, is, normaal is dit de kaart van uh, uh, iemand die gelukkig is in zijn eentje, dus die gelukkig is uh, uh, uh, met zijn independence ofzo. Maar het is net alsof je uh, je wilt, je wilt helemaal niet independent zijn van diegene. Dus dat is een goede bevestiging. Je ja. hebt heel veel herinneringen aan diegene. De Six of Cups is er ook, weet je wel. Dit is, gaat over uh, uh, nostalgie en, en uh, herinneringen. En uh, dat is een beetje een pijnlijke kaart. Weet je hoe nostalgie al een be beetje bitter zoet is? Beetje da dat probeert deze kaart te vatten. Mm. De herinneringen zijn nog te gewichtig. Te veel goede herinneringen. Queen of Cups in reverse. Het is weer jouw kaart, maar omgekeerd. Dus dat is, jou, dat is jouw ding. Dat is wat je moet doen. Gewoon zorgen dat jouw beker vol blijft. Dat is echt wel heel grappig. Dat vind ik wel heel grappig. Dit ben jij in deze lezing. En dat die ondersteboven is, is eigenlijk gewoon zo'n ding van... Oké, okay, niet meer. Ja? Je ja. hebt maar één beker. Hou ermee op. Ja, de toren. Het, was echt, het moest echt gebeuren. De toren is een goede... Ik hou van de toren. Niet alleen omdat het. Freaking dramatisch uitziet het in het theater. Maar um, het is zo belangrijk, omdat in principe zegt deze kaart... ...de foundation was faulty anyway. Die toren ging toch vallen. Dus uh, laat maar gewoon gebeuren. Is goed. Ja. Kan je er nieuwe voor in de plaats bouwen die wel gewoon blijft staan. Ja. Dat is wel grappig, want het maakte een soort van cirkel. Zag je dat er van... Die kaarten maakten de cirkels, dan we kwamen we weer terug bij waar we zijn begonnen. Dus ik denk dat dit dan uh, je boodschap is. Daardoor kan niet. Dus, uh... ik, ja. ik vind dat zelf ook wel heel grappig of zo dat het dan weer terugkomt bij de Elf Pentacles. Dat was je eerste kaart. Ja, ja, ja. Ik heb toevallig een beetje een vergelijkbare situatie. Het resoneerde ook wel bij mij op een bepaalde manier. Het mm. is wel grappig. Wil je kijken wat er bij jou uitkomt? Want als jij dezelfde kaart hebt, dan ga ik ook wel lachen. Ja, ja graag. Dit is wat je nu aan het doen bent, raadsvragen. Ja. Het, het leuke hieraan is um, dat de raad die je vraagt uh, lijkt van buitenaf te komen, maar dat is niet zo. Mm -hmm. is gewoon, je weet het al. Jij hebt. Dit is er van de Nine of, hoe heet dat? De Queen of Pentacles in reverse. En de Wheel of Fortune. De Wheel of Fortune betekent een plotselinge verandering in je situatie. Normaal is die goed. Maar omdat de Queen of Pentacles in reverse is, heb ik een beetje het idee dat. Uh, het is net alsof je beeld over iemand gewoon zo is omgeslagen. Zo ernstig. Zo van alles wat je dacht dat het diegene was, is gewoon. Uh, die vibe krijg ik een beetje. De oh, okay. Queen of Pentacles in reverse is. Hoe noem dat? Ik noem haar altijd de lady who lunches, Weet je wel, ze is de hostess. Ze is heel, oh, ze van, alsof ze alles uh, onder controle heeft. En, en uh, oh, diegene die heeft het wel geregeld in zijn leven. En dan ons boven is ze echt een mes. Het is echt een manipulatieve mes. Je ziet het en je denkt, wauw, het is gewoon schone schijn. Alles wat je lijkt is nep. Alles wat je laat zien is nep. Wie ben jij? Die vibe krijg ik een beetje. Ik krijg een beetje kipvel van. Uh... Echt waar? Uh, uh, ja. Het is nogal uh, spot on eigenlijk. Ja. Ja, dit is de hangman in reverse. Um, het is net alsof je... Um, ja, waarschijnlijk heb je ook moeite met je beeld aanpassen. Zo van... Uh, hm. Je ziet het, maar je wilt het niet zien. Uh, die vibe. is de hangman is de uh, enlightened one. Weet je als de geest is open. Maar je ja, denkt, ik laat hem liever dicht. Want uh, vroeger... Dat krijg ik een beetje. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay, wacht nog één keer voor je schudden. Ah! <laughs> Jesus. Nog een koningin. Uh, the Queen of Wands. Is ook een theatermaker. Mm. Ze, ze, ze is heel dramatisch. Ze is heel dramatisch. Loopt de kamer binnen, iedereen ziet er zo. Maar ik denk dat je misschien net hebt ontdekt dat... Uh, ja, wat er onder zit, dat het allemaal niet zo heel voorstelt of zo. Het is heel nep. Het is net alsof iemand de set, een soort van uh, decor wegtrekt. Mm. Ja. De, uh, this, ik hou van deze kaart. The temperance. Het mm. is having a sit down. Het is met iemand een heart-to-heart kunnen hebben. En ik, ik heb het gevoel dat dat misschien een wens is. Dat je zou willen dat het kon. Ja. Ja, kijk, kijk dan, jij hebt ook Six of Cups. Oh. Ik heb dit is ook wel. Ik heb dit niet gedaan, hè? 78 <laughs> kaarten. Dat is wel heel bizar. Maar ook weer zo'n ding van. Nu hoor ik memories van Barbara Streisand. Memories. In de krant. Mag nog één kaart? Want ik heb het gevoel dat ze jou echt moeten hebben. Zo van. Um... Uh, ja, je hebt ook een Nine of Pentacles in Reverse. je bent niet alleen hè. Ze hebben misschien in je pijn, want dat kan niet, daar kan niemand je mee helpen, maar met andere dingen wel. Je kan gewoon naar mensen uitrekenen. Ze lachen je heus niet uit hoor, ze denken niet wat een slapje aan is. Ja, je hebt ook, waarom hebben jullie, jullie gaan te veel met elkaar om ofzo? Dus ook... Ja, we kennen elkaar wel heel lang. Ja, klopt. Ja, het is wel grappig. Jullie hebben dezelfde kaart en dat je dan dezelfde hebt en dat die ook omgekeerd is, is ook wel grappig. Dus, uh, heb je nog vragen? Op of aanmerkingen? Nou, nee. <lacht> Op aanmerkingen? Ik ga de rest van de het ja. maar even rustig verwerken, denk ik. <lacht> ja, dat is ja. je. Nou, als jullie nog, uh, um, jullie, uh, nog dingen kwijt willen feedback, kan in de feedback envelop, ja. Dan kijk ik daar. <lacht> <Ja>. <lacht> Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het wel, uh, ja, toch wel heftig of zo. Grappig. Dat had ik helemaal niet verwacht. Zet mij aan het denken, dat is een beetje mijn, uh, het effect dat het op mij heeft. En dat uh, mag ik wel, ja. Dat lijkt me niet verkeerd. Ja, ja Marij. Uh, ja, ik, vond, uh, uh, ik vind uh, je, hoe je het doet echt heel erg, heel erg fijn. Uh, en ook de humor erin. Ja, dat is misschien een soort van evaluatieachtig, maar dat, dat maakt het... Uh, maar wat je ook al schreef in je e-mail, je, je, draait er geen, je wint er geen doekjes om of zo. Je bent echt heel erg bang, dit is het. En... Uh... Jammer als het hard aankomt. En niet dat je het je niet kan schelen. Maar ik vind het heel fijn als mensen heel duidelijk zijn. En dat, dat vond ik hier ook heel erg fijn aan. En, en inhoudelijk moet ik het... het ja, het, het, wat, wat ik net ook al zei. Het, het slaat de spijker op zijn kop. En dat moet ik weer even laten bezinken en zo. Maar gewoon uh, ja, geen poespas. Gewoon heel duidelijk. Dit en dit en dit is het. Oh, wacht. Dit komt er ook nog. In. Oh ja, oké. Okay. En het... Uh, ja, heel, heel helder. Op een hele vrije manier. Ja. ja ik probeer het ook zo... Um... Ja, ik zie gewoon, ik zeg gewoon wat ik zie. En ik, ik persoonlijk zelf hou ook echt niet van omslachtigheid. Ik hou daar echt niet van. Als ik bijvoorbeeld, ik heb misschien één keer een reading gehad. en dan zegt iemand: Ja, ik zie dat je erg. Um, iets heel, heel generieks of zo. Iets waar iedereen wat mee kan. En ook zo van wat ik wilde zeggen nog was. die kaarten hebben een betekenis, weet je wel? Maar zo weet je dat je geen goede reader hebt. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die precies zegt wat de kaarten betekenen, bijvoorbeeld. Um, dat uh, iemand zegt, ja, uh, hier heb je nu eerlijk geven en nemen ofzo. Dus dat het super alleen maar de betekenis van de kaart. Maar ik heb het gevoel dat de kaarten veranderen afhankelijk van waar ze naast liggen, heb ik het idee. Hmm. Zo voelt het, want je krijgt een, hele andere, een heel ander verhaal. Maar leaders die niet goed zijn, die houden het echt bij de... Dat is bijvoorbeeld temperance, betekent normaal. Zo van, uh, dat je uh, dingen in balans hebt en zo. Maar dat is niet wat ik zie. Ik, ik weet niet hoe ik het uitleg. Ik hoop dat jullie snappen ja. wat ik... Ja, ja, ja. ja, ja ik snap wat je, zeker wat je... Maar misschien is dit meer intuïtief of zo. Want ik zie gewoon... Dit is mijn favoriete kaart. is super sexy. Kijk. Hij is een vampier. <laughs> The king of wands. Maar... Um... Ja, dat mensen zeggen... Ja, dat is een hele charismatische man. <laughs> <laughs> maar ik heb het gevoel dat... Ze vertellen je echt wat. Ze vertellen mij echt wat. Als ik, als ik naar een kaart kijk, dan vertellen ze me elke keer wat anders. En ja, ik zie ook steeds... de context ook van... Uh... Ja. Ja. ja. En de betekenis verandert gewoon. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Daarom vind ik het zo raar dat ze cursussen geven en zo. Want dan is het zo standaard. Je leert letterlijk alleen maar wat de kaarten betekenen. Maar als je dan een reading doet, dan is het... Oh, alles is beland. Oh, kijk, een charismatische man. Maar dan is het... Wat, wat weet je dan? Dan heb je gewoon een losse... Dan weet je helemaal niks. Dus, ja. Ja. Ja. Moeilijk om uit te leggen. Ja, ik denk ook niet dat ik het zou kunnen leren op dit punt in mijn leven. Want ik kan me ook niet herinneren dat ik het ooit actief heb geleerd. Hmm. Het is meer dat ik die kaarten zag en dat ik zei, oh deze zijn van mij. En dat mijn moeder zei van, maar hoe, je hebt ze nog nooit gezien. Ik zei, ja, maar niet uit. En dan was het gewoon. Voor mij is het ook altijd dat ik zeg van, ik weet het ook niet hoor. Ik zeg gewoon wat ik zie. Hmm. Ik ben ook altijd ver, verbaasd als iemand zegt van, wauw. Dus ik had een keertje voor de grap deed ik een lezing bij een feestje en uh, ik, er, was, er waren twee lezers. Aan één kant was er een meid en die was gewaad in doeken en die had uh, er ook neergezet en zo. En ik kwam aan, gewoon, ik dacht nou geef me gewoon een hoge tafel, ik red me wel. Dus ik heb uh, een hoge tafel, ik schudde en uh, de mensen kwamen langs en uh, hij zei van ja nou leg me wat. Dus ik legde de kaart ik zei van oh, ik weet niet, is er net een contract verbroken? Wat, wat is er in, aan het wow, ik moet echt even gaan zitten. En daar schrik ik dan ook van, weet je wel. Want ik weet ook niet wat ik ga krijgen. Ik, ik zeg ook maar wat. Ik zeg gewoon wat ik zie. Dus ik ben altijd verrast als het klopt. Ik, ik denk altijd, oh, ik snap echt niet hoe dat kan. Hé, hey, ehm... Um... Uh, wat nog afvroeg zijn, als mensen dit luisteren en die denken... Hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel eens een, een, een, een afspraak maken met jou, met Jill. Uh, kan dat? Kunnen ze je ergens bereiken? Moet dat via oh, jou? Ja. Uh, is daar iets uh, wat je fijn vindt? Ja, als ze willen van... Ja, ik doe een hoop dingen. Want ik ben ook paaldansjuf, hè, zoals je ziet. Ik zag, al, ja. uh, ik zag die paal al in de achtergrond, ja. Dit is echt iets wat ik doe voor doorbij. Ja. Maar, of nou, niet. ik, ik, ik ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Dat is dat jullie nu mij mailen, dat ik denk van... Oh ja, dit kan ik hè, nou. Dan doe ik dat even of zo. Maar het is niet iets wat, waar ik constant mee rondlopen, in mijn gedachten. Maar um, ik heet Dr. Bitchcraft op Instagram. <laughs> nice, die zetten we in de show notes. <laughs> ja, dat is... En um, ja, hè, als diegene paaldanslessen wil. Of levensastvies, want ik ben echt van alle markten thuis. <laughs> ja, dat, is, dat is mooi. Nice, nice. Hoe <laughs> kan dat allemaal? Tot zover ons uh, interview met Jill. Hartelijk bedankt uh, daarvoor, Jill. Wat het was echt heel erg uh, leuk. <laughs> dat was wel een heel obscuur lachje. Ja. Nee, dat was een lachje van, oh, dat moet over. Oh, jammer. Ik vond het juist wel grappig. Dat een rare lachje. Ja. Ah, dan gaan we dat toch in. Uh, uh, ja. Volgende week kan je luisteren naar uh, deel 2 van uh, onze Tarot-podcast-aflevering. Met een uh, interview met Niels. Ja. En wie Niels is, dat hoor je dan al. En in de volgende aflevering berichten uit het hiernamaals. We hebben namelijk post gehad. Yay! Yeah. Iemand heeft ons gemaild met een ervaring... naar aanleiding van de Geesten in huis aflevering. En dat vinden wij superleuk. Dus heb je ook een ervaring? Schroom niet. De telefoonlijn is open. Ga naar www.dwalicht.nl. Uh, om je voicemail in te spreken. Je kan ons natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Kan je ook vinden op die website. En, uh, of op Insta. Mag ook. Toch? Mag overal. Ja. Je kan ons overal vinden, behalve op... Facebook. Facebook. Tot volgende week.